Uur. Dit is Maatschuraars met het nws Journaal. De man die gisteravond twee Duitse toeristen doodstak in een Egyptisch resort zou hebben gehandeld een opdracht van IS. Volgens het Duitse persbureau DPA zou de man via internet contact hebben gehad met IS-extremisten die wilden dat hij buitenlandse toeristen zou aanvallen. De man stak gisteravond twee vrouwen dood in de badplaats Hurghada. Bij een hotel ernaast verwondde hij vier toeristen. Daarna werd hij opgepakt.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 Tijdens de diensten vorig jaar was sprake van grensoverschrijdend gedrag. Zo lazen gevangenen teksten voor waarin Black Power werd gepromoot. Die beweging ontstond 50 jaar geleden in Amerika uit woede over geweld tegen zwarte. Gevangenisbewaarders zagen dat de dominee niet ingreep en stapte naar de directie. En die schorste hem. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft te weinig oog gehad voor emoties bij de afhandeling van schade na aardbevingen.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 Like a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Him and chuckle my checkbook, cause it costs more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a bunk from the Rock not a dime till I made it again. Everybody go, oh, tell, more, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a death OJ. Everybody go, oh, tell, oh, tell, holiday in. Let's go.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 Bap bap aan het begin van uh, uur 2 van uh, op zaterdag nee, de aan, maar wel van, uh, de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 In en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Want dan kunt u gelijk even meeschrijven voor de evenementen waar u nou graag naartoe wil. Uiteraard hebben we ook natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Voor de rest uh, volgen we natuurlijk voor u ook de 14e etappe. En dan hebben we het over de Tour de France. Uh, over 181,5 kilometer van Blanac. Blanac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 Sabe que esa bebé está buscando de mi bamba, me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero quiero quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito, pasito a pasito, paso. suave suavecito.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 Despacito, no. quiero desnudarte a besos despacito. Yeah. en las de tu laberinto. Quiero tu cuerpo todo un manuscrito. En zo doen ze dat nou in uh, Puerto Rico, hè? Ja, zo is het. Hier Louis Fonsi, de zomerrit van uh, dit jaar. En Despacito. Zo dadelijk gaan we kijken naar uh, de kwalificatie van de Formule 1. Hoe die uh, juist uh, verloop is. Nou, we weten het al. Dat heeft uh, Auburn al een klein beetje verklapt. Max op P5. Maar wat heeft de rest gedaan? Dat horen ze dadelijk naar deze van Maroon 5.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 Dat was het met het hitje van Rule 5 en I don't Wanna know. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, net een kwartier zit hij erop: he. de kwalificatie van de Formule 1 race Morgen in Engeland op Silverstone. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe de startspositie eruit gaat zien, Albert Jan. Nou, het zal niemand verbazen: Lewis Hamilton is thuis, een thuisland met de thuisrace op Silverstone, zoals gezegd.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 Op uh, het circuit van Silverstone met een vierde plek. En wie staat als hij dan aan links kijkt? Weet je wie die dan ziet staan? Uh, Vettel. Nee, zijn grote. Ja, ja, ja Vettel. Ja. Want als, hij, als hij vooruit kijkt, dan ziet hij zijn grote vriend Rijkonen. Dus dat belooft nog wat, want het is een relatief kort circuit. Dus uh, na, na een aantal ronden zullen de eerste inhaalmanoeuvres alweer plaatsvinden. Maar laat ik niet op de dingen vooruit lopen. Morgen vanaf twee uur live te volgen op de diverse speciale sportkanalen. Ja, wie staat er nou helemaal achteraan? Is dat nou Alonso of Ricciardo?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 End of the road while you're traveling with me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 Op zaterdagmiddag bij CFM de Disco Klassieker. De single van de Pointer Sisters en Happiness. Gewoon een plaatje om lekker vrolijk van te worden. En dat zo vlak voor de Evenementagenda. Weer een hele stapel papier voor Albert Jan. En een glas water ernaast. Dus dat gaat helemaal goed komen. De Evenementagenda. Allereerst het Zandvoorts Museum. Waar momenteel de tentoonstelling is van de Hollandse meesters. En die tentoonstelling duurt nog tot 20 augustus.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 Het hele centrum morgen van Zandvoort staat tijdens deze jaarmarkt er weer. Vol kraampjes in uiteraard de Zandvoortse kleuren blauw en geel. Morgen dus vanaf 10 uur tot 6 uur de zomermarkt in het centrum van Zandvoort. Gaan we naar volgend weekend, of in ieder geval 21 juli tot en met 23 juli... dan komt er ook weer een prachtig race-evenement naar het circuit Zandvoort. En dan hebben we het over de ADAC GT Masters. Een spectaculair autosportweekend met volop autosport...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 Tot ziens bij Zandvoort Alive op 23 juli vanaf 4 uur s middags... bij Strandpaviljoen Mango's Beach Bar in Brussel's aan zee. En we zeggen, we hebben zin in Zandvoort. Allemaal mooie evenementen die eraan gaan komen healing and we can talk about it Wake me. Girl, they be like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 Ja, het hoort er helemaal bij, hè, bij de Tour de France. Lekkere Frans-talige songs. Zo ook deze. Jorde La. Nee, hoe heet het ook weer? La Ballade de Chance Ja, zo is het, Albert-Jan. Toch? De Frans is briljant. Ja, hè? Ja, ja, ja. Dankjewel. Nee, Goed, tijd om even te schakelen naar de veertiende etappe. Even een tussenstand van de veertiende etappe. Die leidt van Blanc-Jacques naar Rodez.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 het dier van de week, ja, dat is nog steeds Japi. Uh, Jaapie, ja, nee, half vijf komt Japi op bezoek. Om half vijf uh, <laughs> oh, komt hij kom, kom kom hier langs. he? Ja, ja, gezellig. Nou, dan gaan we kennismaken met uh, Japi. Dat gebeurt zo uh, rond half vijf. Het dier van de week bij Sofotop op zaterdag. We gaan op netjes en weer van uh, vier uur door samen met deze van de new shoes. Hier is the point of no return.